Nieuw overleg tussen de Universiteit van Amsterdam... en een groep actievoerende studenten heeft niets opgeleverd. De studenten bezetten sinds anderhalve week een faculteitsgebouw. Ze eisen minder bezuinigingen en meer inspraak. Beide partijen hebben onderhandeld... in de ambtswoning van burgemeester Van der Laan. Nu er geen akkoord is... wordt het bezette Bungehuis waarschijnlijk snel ontruimd. In veel ziekenhuizen zijn lange wachtlijsten ontstaan... voor patiënten met darmklachten. Dat komt door een nieuwe darmkankertest... Alle Nederlanders tussen de 55 en 75 worden sinds begin vorig jaar uitgenodigd een ontlastingmonster in te leveren om te onderzoeken op darmkanker. Daardoor melden zich veel meer mensen in het ziekenhuis en zijn de wachtlijsten voor een kijkonderzoek flink gestegen. De oprichter van Pegida is terug aan de top van de Duitse anti-islambeweging, staat op de Facebookpagina van de beweging. Eind vorige maand stapte Lutz Bachman nog op. Nadat er ophef was ontstaan over een foto waarop hij als Hitler poseerde. Na Bachmans vertrek stapten ook een aantal andere kopstukken uit de beweging. De overgebleven bestuursleden lijken Bachman te hebben vergeven. Supermarktketen Jumbo, producten van Douwe Egbets, Bertolli en Ferrero... vanwege oneenigheid met de leveranciers over de inkoopprijzen. Daardoor liggen producten als Senseo, Nutella en olijfolie van Bertolli... voorlopig niet in de schappen. Jumbo probeert naar eigen zeggen een betere prijs voor de klanten af te dwingen. Het weer vannacht vooral in de kustgebieden nog kans op een bui. Morgen geregeld zon, maar vooral in de ochtend en aan het begin van de middag... nog kans op een bui, dan wordt het zo'n 8 graden. Dit was het woord heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM het. in 2015 al 25 jaar. GFM. Live. CGFM. Met, Met nu het laatste uur.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 Bye.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 Oké, okay. en ik heb van jou gehoord dat je ook vertaalwerk doet, en dat je bijbels uh, vanuit, welk taal was het ook nu? Aramees, Aramees. Aramees vertaald naar Nederlands, waarom heb je voor Aramees gekozen?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 Go!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 Schwach ein Sünder verloren, wenn du stirbst. Doch hebt den Kampf. De weg is manchmal einsam, gepflastert ook met schmerz. Dein Himmel schwarz en regnen voll een heer.